Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. De voorzitter van de partij van Pieter Omtzigt stapt op, Henk Pieper. besluit zelf om weg te gaan bij nieuw sociaal contract... vanwege gedoe bij een oude baan van hem, vertelt mijn politiek collega Eva Kiviet. Maar de partij wil niet zeggen waar het precies om gaat. Journalist Mark Koster doet dat wel. Die schreef op X dat het gaat om een onterecht ontslag... toen Pieper directeur was van een katholieke stichting...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 De Nobelprijs voor de geneeskunde gaat naar een Hongaarse en een Amerikaanse wetenschapper. Zonder hen had corona een stuk langer geduurd. De twee staan aan de basis van de mRNA-techniek. Die wordt gebruikt in de vaccins van Moderna en Pfizer. Ze krijgen de prijs in december uitgereikt. Over corona gesproken, er wordt nog steeds geprikt. De GGD is vandaag een nieuwe vaccinatieronde begonnen. Het halen van die prik is nu wel heel anders, zeggen ze bij de GGD in Leeuwarden. Het is zeker heel anders. Drie jaar terug was het echt ontwetend. Heel ja. veel mensen overleden. Ja. Mensen waren bang. Ze wisten niet wat de vaccin inhield. Ja. Wat de consequenties waren. Nu zijn we weer drie jaar verder. We weten wat er gebeurt als je de prik krijgt. We weten wat er gebeurt als je corona krijgt. En we zijn nu niet meer bang, maar relaxed. En we komen als een soort eh, voorzorgmaatregel. Ja. Ja. Ja. De prik is vooral bedoeld voor 60-plussers, zwangere vrouwen en mensen met een zwakkere gezondheid. En wie gaat dit duo opvolgen? Ja. In Nederland is dit jaar een record aantal liedjes ingezonden voor het Songfestival. Het zijn er volgens Avro meer dan 600. De meeste nummers zijn Engelstalig en bijna 100 liedjes zijn in het Nederlands. De selectiecommissie gaat ze nu allemaal beluisteren. In december horen we wie ons land gaat vertegenwoordigen. Volgend jaar in Malmö. Het weer in het zuiden veel zon en 25 of 26 graden. Op andere plekken meer wolken en daardoor ook een paar graden koeler. Komende nacht trekt het dicht. Vooral morgen vallen er wat buien en het wordt een graad of 18. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 ...was Miley Cyrus met een hele andere manier van afsluiten dan uh, Blondie destijds. Yeah. En uh, Jelmer, je had het er nog wel, wel eventjes over... ...dat je wat moderne muziek uh, wilde ja. hebben in, is, uh, in ja. deze uitzending. Ja, hij is ondertussen yeah. aan het telefoneren, dus hij hoort het niet helemaal. Nee, maar uh, dit was toch echt een nummer uit de vorige eeuw uh, uh, van Blondie? Uh. Dat ja. klopt, maar de uitvoering niet. Nee, de ja, uitvoering namelijk nee, ja. niet... Uh, overigens uh, geef ik hier de uitvoering van uh, Nee, de ik vond Shard. het wel lekker. Met name een beetje die hartecreet aan het eind. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. <laughs> Welkom bij het tweede uur Rainbow Radio Zandvoort. We zijn er weer. <laughs> en uh, In dit uh, interview, of in uh, deze uitzending uh, in dit tweede deel uh, gaan we een gesprek houden met uh, Roy Dongen. Uh, in dit geval zeg maar van uh, COC Kennen we Land. En ik hoor je nu inmiddels iets op mijn koptelefoon. Want ik hoorde je heel ja, veel. Ja, je bent nu beter, beter verstaanbaar. En we zeiden net, uh, uh, Roy, dat um, ja, uh, als jij nou nog een uh, functie aanneemt... en nog een functie aanneemt... dan hebben we straks Rainbow Radio Zandvoort via interviews Roy Dongen. Ja. <laughs> welkom ja, Wellicht uh, we, we, we ja, maar ja goed Er is natuurlijk steeds meer samenwerking over het gebied van radio Met uh, de regio Dus wellicht uh, uh, is dat wel een hele goede Ja, ja, ja nou, we, we, we gaan het zien Maar uh, welkom in ieder geval uh, Voor dit interview uh, Nou, als een running gag gaan we je dan toch maar even vragen Wie ben je? <laughs> Wat doe je dan allemaal? En uh, hoe, ja, ben hoe ben jij verbonden aan de, de LBTI community? Ja, nou ja, um, in de meeste mensen zullen mij kennen als uh, Roy van uh, Pride to the Beach en de stichting Elbert IAC. Uh, en natuurlijk een heleboel mensen van mijn columns in de Zandvoortse krant. Precies. Maar in dit geval heb ik begrepen dat ik geïnvloed word in mijn rol als voorzitter van het COC Land. Uh, waar ook Zandvoort overigens invalt en Haarlem en de Eimond, Vels, Eimuiden, Heemstede, Bloemendaal, ga zo maar door. Ja. Nou ja, ja, en in die, in die regio uh, er gebeurt ook uh, steeds meer en meer... Uh, ten ja. aanzien van, uh, van regenboogweken en pride, et cetera, en activiteiten. Um, daar willen we natuurlijk uh, het ook uh, met je over hebben. Maar als eerste hebben we de vraag dat uh, we begrepen hebben... dat er een pride was in Haarlem in september. Maar daar is, voor zover wij, voor zover wij weten, eigenlijk weinig aandacht aan besteed. Klopt dat? Ja, er was, ja, was ook geen pride in Haarlem in september. Oké. Okay. Ja, nee. nou, dan, dan hebben we dus niet iets gemist, maar we hebben toch iets nee, gemist. Nee, zeker niet. Ja. ja. Waar, waar hebben ja. we dat gezien? Ik zag dat ergens staan. In een krant of zoiets. Nou, er is wel in een krant gestaan dat er waarschijnlijk komend jaar een Pride is in Haarlem. Oh, oké. Okay. Uh, dat is wel het geval, ja. Tenminste, dat het, vo het voornemen is om een Pride in Haarlem te organiseren. Uh, daarin heeft het COC uh, het voortouw in. En toevalligwijs heb ik natuurlijk ervaring in Zandvoort en... Ja. Daarvoor, en een grijs verleden, heb ik ook uh, de Pride in Amsterdam uh, helpen organiseren. Dus nog voor Lugère de uh, SP, de huidige directeur, daar was. <coughs> dus vandaar dat het waarschijnlijk weer het balletje hier komt. Maar inderdaad, de bedoeling is dat Haarlem ook dit jaar, dit jaar of komend jaar een eigen Pride heeft. Ja, dus Haarlem 2024 en dan in september. Nee, dan zou het uh, in dezelfde periode zijn als Zandvoort, omdat... Haarlem, net als Zandvoort... eigenlijk door Amsterdam... mede ondersteund wordt. Omdat de taak van het klinkt moeilijk woord... de metropoolregio Amsterdam... is het de bedoeling dat op het moment dat er een groot evenement in Amsterdam is... dat er zoveel mogelijk gespreiden wordt... naar de plaatsen die in de metropoolregio Amsterdam zitten. Oké. Nou, dat klinkt hartstikke leuk natuurlijk. Ja, zouden we een heel groot festival... in Amsterdam, Haarlem, Zandvoort krijgen. De hele Pride As... Oké, okay, ja. Lopen we daar dan uh, kritisch gezegd uh, uh, niet een beetje mee het risico dat, uh, nou ja, zoals het spreekwoord zegt, veel, vele varkens maken de spoeding dun, uh, uh, dat, dat, dat er te veel in aanbod is waardoor mensen zeg maar, niet meer weten waar ze naartoe moeten gaan? Ik durf me dat eerlijk af te, uh, te, te betwijfelen. Afgelopen jaar zag je dat we twee weken Pride in Amsterdam hadden. Het aantal bezoekers was gigantisch, ondanks het uh, slechte weer. En dit is een opmaak naar Pride 2000 uh, World Pride, waardoor Amsterdam sowieso die uh, pak een beetje via een miljoen bezoekers niet, uh, niet in zijn eentje aan kan. Um, en er zijn op dit moment ook al 28 prides in Nederland. Hè. Dus we moeten ook niet vergeten dat... Um, uh, dat, dat uh, ja, ik, je kan bijna zeggen overkill. Iedere gemeente heeft inmiddels bijna zijn eigen pride. Je ja, hebt ja. Zwolle pride, je ja. hebt Zutphen pride, je hebt uh, uh, Maastricht pride, je hebt Rondmond pride, je hebt Rotterdam pride, Utrecht pride. Uh, je kan het niet bedenken of er is wel een pride. Ja, ja. En je zegt eigenlijk daarmee, het is, uh, uh, uh, uh, er zou een overkill aan prides kunnen ontstaan. Ja, dat hangt ervan. Als, je, als al die prides zich willen richten op, op mensen van buiten, uh, dan, zou er dan zou er een overkill kunnen ontstaan. Maar nu kan je ook zeggen, kijk Amsterdam, die hebben een pride van twee weken. Nou, dan zeg je van oké, okay, maar dan doen we dat niet alleen maar in de stad zelf, maar in de regio. Uh, als je het festival in Amsterdam neemt, Alle Kleuren Oogst, is een gigantisch straatfestival in Amsterdam. Uh, ja, en dat... Dat, dat hebben heel veel mensen niet in de gaten. Maar er komen ook honderdduizend bezoekers op af. Uh, maar dat is tegelijkertijd met de andere Pride. Nou, zo zou je kunnen zeggen in die 14 dagen uh, verplaats je een deel zoals Zandvoort dat gedaan heeft in Zandvoort. En dan doe je er nog een stukje tussen in, uh, in Haarlem. En dan moet je natuurlijk wel wat anders bedenken en niet hetzelfde. Uh, en dan zou je op die manier een, een, een 14 daagig Pride festival hebben in de regio. In plaats ja. van alleen maar één Ja, ja. Nou, Dat klinkt uh, bieren interessant. Um, ja. uh, is er al een, een comité opgericht voor... Uh, uh Haarlem Pride. Nee, nog niet. Um, het, het is eigenlijk een beetje, omdat er een, een, een, een, een, een, een, voor een, een reservering gedaan is of een melding gemaakt moest worden voor op de evenementenafdeling is het naar buiten gekomen. Maar op dit moment zit uh, de gemeente Haarlem, het COC en Pride Amsterdam nog aan de tafel van oké, okay, wat is de beste manier om dit allemaal te gaan organiseren. En zorgen we dat Haarlem Pride niet zand wordt kardinaliseerd uh, uh, of opeet en dat het ook niet Amsterdam opeet. Dus daar moet nog wel even goed over nagedacht worden. Ja, ja, ja. precies. Ja, ja. Um, ja dan, dan, hey, dat was een, een, een vervolgvraag die wij in gedachten hadden, want uh, wij stellen van tevoren, uh, hey, luisteraars, altijd een soort interviewleidraad op. Uh, is de Pride in Harlem dan een, in het vervolg een vast onderdeel van COC Kennemerland? Maar die vraag zou, ja, is dan eigenlijk nog, ja, wat is daarop je antwoord? Uh, ja, dat zou vast onderdeel worden. Uh, sowieso in ieder geval tot World Pride 2026. Maar daarnaast is het ook niet van het clc alleen. Het is wel dat het clc het voortouw daarin genomen heeft. Uh, maar het is voor alle LABT en regenboogorganisaties in Haarlem, dus het is wel bedoeling dat iedereen erbij aanhaakt. Uh, en er zijn in Haarlem iets van uh, over de twintig, dus uh, dat maakt het ook wel wat makkelijk om een Pride kapstok te organiseren en iedereen zijn eigen ding daarmee te laten doen. Ja, ja, ja. Heb je, ja. Heb je al de reacties ontvangen op uh, dit initiatief? Ja, er zijn helemaal positieve reacties geweest. Gemeenteraadsleden hebben het toegejuicht in. Uh, in de, in de raadscommissie waar ik laatst heb ingesproken... Uh, er was positieve verhalen in de krant. Er zijn veel mensen van, van verschillende organisaties... die al gezegd hebben, god, kunnen wij... Uh... Uh, iets bedenken of meedoen dus daar komt ook in, als het goed is in november een soort uh, kick-off in Harem. waar alle partijen worden uitgenodigd van oké okay, hoe kunnen we nou uh, met elkaar de, dat organiseren in tegenstelling tot Zandvoort heb je maar één Pride organisatie of één regenboog organisatie en in uh, Haarlem hebben we het zoals ik al zeg meer dan twintig dus dat geeft toch een heel andere uh, manier van organiseren ja, ja. Als, uh, is, is, staat dat ook open voor voor individuele uh, personen die, die zeggen van goh, ik wil daar, uh, daarbij aanwezig zijn, om te luisteren of kijken of ja, ik van uh, betekenis ja. kan zijn. Oh ja, ja. En wanneer ja. Is, is er al een datum bekend? Nee, er is nog geen datum bekend. Maar de kick-off komt wel in november, dat is wel de bedoeling... ...maar er is nog niet een, uh, een datum uh, bekend voor de, voor de kick-off zelf. Oké, okay, nou goed, dat is dan uh, in ieder geval een uh, mooi item zeg, voor Rainbow Radio Antwoord. Uh, ja, ...de eerste maandag van de maand in november. Ja. Daar komen we dan zeker ja. op terug. Ja. Um, en misschien om gezellig te komen en er wel een leuk verslag van te doen. Nou ja, dus dat is helemaal een hele Ook goede. Een Mooie mooie fonds. Ja, ja. Uh, even van een hele andere orde. Uh, in de ja. andere jaren was er altijd een coming-out week in, uh, in Haarlem. Is dat uh, dit jaar ook zo? Ja, dat is dit jaar ook zo. Uh, er worden verschillende dingen gedaan met coming-out week. En het hoogtepunt is, uh, en toevallig is dat dan weer een COC-evenement. Het COC organiseert het roze ontbijt. ...in Haarlem uh, tijdens dat roze ontbijt. Uh, dat wordt ge georganiseerd samen met de GSA's. Dat zijn de, de jongerenverenigingen van de scholieren. Uh, en daar worden heel veel mensen ook voor uitgenodigd. Uh, wordt er een, verschillende verhalen verteld over coming out. Uh, er worden wat gegevens gedeeld over coming out... Uh, onze al bekende de, uh, Damien van, Meend, uh, van de Meent, die um, ook wel bekend in het antwoord als Dragqueen Bellas Angel, <lacht> woont in Haarlem, is jong, dus die gaat iets vertellen over zijn coming out um, tijdens dat verhaal. En de wethouder in Haarlem gaat dan uh, vervolgens de vlag met mij hijsen en uh, dan is het bij dan weer afgerond. Leuk, ja... Uh, en zoals u zei, er zijn nog meer uh, activiteiten. Uh, waar kunnen zeg maar, de luisteraars uh, die activiteiten vinden? De meeste activiteiten die uh, in de regio georganiseerd worden, die staan op de website van het COC Kennerbaland. Dus dat is www.coc.nl. Hartstikke mooi. Dan gaan we die pagina bezoeken om te kijken wat er allemaal ja. te doen is. Nee, het, is, niet, het, het, is niet zo, het is natuurlijk gewoon op een doordeweekse dag. Dus het is een redelijk een beetje beperkt wat er, uh, wat er te doen is. Want het is, ja, alle mensen moeten gewoon naar school. Het is eigenlijk, uh, En iedereen moet gewoon werken. Dus het is niet echt een hele grote speciale feestdag. Maar met een rol als ontbijt willen we graag daar de uh, aandacht op uh, vestigen. Ook zullen de sportsverenigingen in regenboogvlag ophangen. En in Zandvoort gebeurt hetzelfde door burgemeester David Molenberg en de sportvereniging, ah. sportservice in Zandvoort. Kijk, mooie, mooi nieuwtje erbij. Ja, ja um, dat gaat die middag, diezelfde dag, maar dan smiddags is het uh, dezelfde gebeuren in Zandvoort. Uh, daar komt ook nog een uh, melding van voor de een persbericht over, sportservice sportservices Zandvoort en de burgemeester en nog een aantal genodigden en iedereen die het leuk vindt om erbij te zijn, die gaan dan in Zandvoort rond een uur of drie bij de sportsvelden uh, de vlag huizen. Kijk. Nou, hartstikke leuk. Goed om dat uh, te weten. En dat zal ongetwijfeld denk ik ook in de Zandvoortsoekeren uh, komen te staan, denk ik. Een mediaprumeur voor uh, Rainbow Radio antwoord. Ja, hartstikke leuk. Ja. Dank je wel daarvoor. Ja. Um, ja, dan zijn we een beetje aan het einde gekomen van dit, uh, van dit interview. En uh, dan de laatste vraag natuurlijk. Is er nog iets dat jij wilt toevoegen aan dit interview? Nee, ik, uh, ik, volgens mij heb ik heel veel verteld in zo'n korte tijd. En eigenlijk misschien al meer dan eigenlijk de bedoeling was dat het uh, in, de, in de publiciteit kwam. Dus, uh, heel goed. Je zit er wel helemaal in, uh, voorop in de nieuwsvergaring. Dat was cool, dat was cool. <laughs> nou, die hebben we dan mooi binnen. Dankjewel Roy, uh, we gaan jullie spreken met de tijd weer. En uh, heb een goede coming out week. Dankjewel, jullie ook. En heel veel succes met de uitzending. <laughs> Dankjewel. Dankjewel. Dag. Lean on me when you're alone, I'll bear the weight Drive away when you wanna go, we'll go far away I know I haven't been around lately, but you can always lean on me These days life's a little better, seems strange like snow in September All played till the night keeps us awake I'm always by your side These days, life's a little better Seems strange like snow in September Up late till the night keeps us awake I'm always by your side When she's mad and breaks your heart I'll stand with you Calling out the things we've done It's better for you I'll always call you So no, it's September. Oh, Ik zie geen volgen. Jij en ik toch samen Dat zou altijd zo zijn De diepte. Nummer 7 vorig jaar in onze Rainbow Radio. Top 53, 53 was dat toen. Ja. Ja, ja. Ja. En uh, Jelme, je knalde hem er net in. Want je wilt er eigenlijk uh, even de aandacht mee vestigen. Ja, zeker. En uh, natuurlijk, dit is niet uh, zomaar een nummer. Uh, kan ook bij uh, sommige mensen wat uh, heftiger binnenkomen. Omdat het best wel over een uh, donkere periode gaat in, de, in het leven van deze zangeres en misschien ook uh, ja, daarom wel herkenbaar kan zijn voor andere mensen. Dus uh, het is altijd wel een opvallend nummer als dat op de radio wordt gedraaid. En daarom waren we natuurlijk ook zo blij dat hij juist zo hoog werd ingestemd... vorig jaar uh, op de zevende plek met best wel een aantal uh, stemmen. Um, uh, want we hebben natuurlijk ook komend jaar gaan we een top 54 draaien... want dan is het 54 jaar geleden dat uh, de protesten in New York... de Stonewall Riots plaatsvonden... Uh, en daar kan men natuurlijk weer op stemmen op uh, je favoriete muziek van Rainbow Radio voor 2023. Dat is dus van de maanden januari tot en met november. En die lijst gaat vanaf uh, na uh, volgende uitzending gaat dat uh, uh, open, <lacht> zeg maar. Ja. Dus uh, de volgende uitzending november, dan kondigen we ook even, hebben we ook even een momentje om de lijst uh, aan te kondigen. En dan komt het op een mooie website en dan uh, kunnen mensen stemmen. En dan hebben we weer onze nieuwe hitlijst toch wel een mooi iets om elk jaar zo uh, te verzamelen. En ik heb al een vermoeden welke nummers hoog zouden kunnen komen. Ah, nou, dat, ja. daar gaan wij in november gaan we ja. eventjes over door. Uh, vanaf 6 november zal u dan uh, paraat zijn. Maar dat is ook de datum waarop we de volgende uitzending hebben. Ja. Um, tijd voor even nog wat actualiteitjes. Ja, dan uh, uh, dacht ik dat we met Erwin Olaf zouden beginnen. Ja, en, nou, dus, dus, dat dat dus, heb je goed gedacht. De, ja, we ja. Oh. goed gedacht, hè. Ja. <laughs> um, ja. En Erwin Olaf is natuurlijk uh, onlangs uh, overleden, helaas. Daarmee is echt een uh, icoon van uh, uh, ja, zeg maar, uh, de kunsten ons uh, ontvallen. En uh, ook niet alleen zeg maar, een icoon in uh, het geval van de kunst... maar ook een uh, sterk emancipatorisch mens... die uh, opkwam voor de uh, rechten van de LHBTI-community... Um, ja, prachtig erfgoed laat hij na in al zijn foto's, zijn documentaires, uh, zijn statements die hij heeft gemaakt. En uh, een drukbezochte uh, uitvaart uh, met daarna een afsluit zoals Erwin dat eigenlijk zelf ook gehad zou willen hebben. Feesten op het monument. Ja. want dat was toch altijd zeg maar wat hij wilde duidelijk maken. Laat je zien, wees zichtbaar. En dat ja. is ook afgelopen week zo gevierd. En vier het leven. Vier leven, ja, precies. Ja, ja, precies. Ja, en uh, iets heel anders. Uh, er is goed nieuws voor de Rotterdamse filmmaker Charlotte Maria. Uh, aangesproken door hen hun. Uh, hun filmdebuut over roze gesproken is op 25 september in première gegaan... op het Nederlands filmfestival in Utrecht. De documentaire die de LHBTI-geschiedenis van Rotterdam belicht... aan de hand van persoonlijke verhalen van vier roze ouderen... werd geproduceerd door het prijswinnende Rotterdams productiehuis Rauwkostfilm. Waarin populaire media LHBTI-personen steeds meer zichtbaarheid krijgen... de afgelopen jaar blijven de oudere leden van deze community achter... legt Charlotte Maria uit... Uh, je leert van de generaties die voor je kwamen, maar ik kende voordat ik aan deze film begon, geen roze ouderen. Ik zag hen ook niet terug in media. Over roze gesproken ontstond vanuit dit gebrek aan zichtbaarheid van roze ouderen en queer personen in de media, volgt Maria. Het is van onschatbare waarde om mensen op het grote scherm te zien waarin we onszelf herkennen. Dit geldt niet alleen voor mij, maar voor veel meer queer personen. Dat is dan ook het hoofddoel van deze film. Queer mensen zoals zijzelf in staat stellen om zichzelf terug te zien. Verhalen over mensen zoals wij een podium geven. Ook de oudere generatie. Dat de film nu in première gaat op een van de grootste festivals van Nederland, is dan ook geweldig nieuws. Over Roos gesproken is een hoopvolle en poëtische documentaire die een kijkje geeft in de LHBTI-geschiedenis van Rotterdam. Dat gebeurt aan de hand van de verhalen van vier roze oude. Die van de non binair lesbische activist Nel, transman Jos en de getrouwde hetero vrouw Tony en homoman Ari. Ja, en dus we hebben, zeg maar, dat is natuurlijk fantastisch nieuws. En ja. dan, hè, dan lezen we dit eigenlijk voor en dachten we van, nou, dan gaan we dus ook aankondigen waar is die te zien. Ja, ja dat is dus allemaal al een beetje geweest. Hè? Ja, Hij ja, was op uh, uh, Open Rotterdam. Het uh, uh, filmkanaal of de tv-kanaal van, ja. uh, van Rotterdam. Daar was hij in juni te zien. Um, maar op dit moment is het onbekend waar die, uh, waar die vertoond gaat worden. Dus we houden dat scherp in de gaten en dan komen we in uh, november komen we daarop terug. Jazeker, en dan uh, we weten we die te vinden. Kijk in ieder geval over Roze gesproken af en toe op uh, Google, want misschien wordt hij wel een keer op televisie uitgezonden. Ja, ja, bij de, dergelijks. de NPO. Ja, ja zou zomaar ja. eens kunnen. Ja, ja. Dan nog een, een, een kort uh, nieuwtje, of eigenlijk meer een nieuwtje: het is een, een oproep. En dat is een oproep van Bamber Delver, dat is de directeur Media Maatschappij, hoofddocent nationale opleiding Mediacoach. En die doet een oproep, wie kende de paradijsvogels van Amsterdam? Voor zijn nieuwe boek verzamelt hij namelijk herinneringen aan de zogenoemde paradijsvogels van Amsterdam, die in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw rondliepen. Leven de kunstwerken die de stad mooier maakten, beschrijft hij. En hij vraagt zich af: wie kende Fabiola, Jenny Hazenberg en Chico, die de Halemerpoort omtoverde in de Glaspaleis? Stringskater Henry Pronker, Helen Santiago en haar man Roy uit Belmer, het zebrapad van Diana Ozon en Hugo Kaagman aan de safati-staat, Nina Hagen toen ze in de tja -tja -tja in de Chacha jaren in Amsterdam woonde. Richenel, die uh, prachtig natuurlijk jazz, opera en disco zong, En dat geweldige hit nummer. Um, daar ben ik prompt, uh, de naam van kwijt. Mm. Um, waarbij die bij Paul de Leeuw in de uitzending een enorme hit scoorde. De geweldige Gary en Greg. Christmas, de Christmas Twins. Die kent ze allemaal. Nou, mocht je daar nou zeggen van... Ja, die heb ik meegemaakt. Daar heb ik verhalen en anekdotes over. Neem dan contact op met contact at bamberdelver.nl. Uh, of uh, reageer op uh, Facebook via een direct message. Ja, tot zover uh, de actualiteiten. En uh, dan is het nu tijd voor. Voor, voor, ja. Uh, <laughs> het volgende nummer. En uh, dat is Colton James met september. Ah, die hebben we al gehad. Hebben we die al gehad? Ja, we zitten bij. Oh. Uh... Ja. Voor Jelmer's journaal dan. Ja, dat is dus, Helemaal niet Ik, de was, de ook een, ik was ook in afwachting ja. van de jingle inderdaad. Nou, nou, maar, kom maar, maar in. Jelmer's journaal in kleur. Ja, prep wordt vanaf volgend jaar voor een grotere groep beschikbaar. Reden voor ophef, hoe kan het ook anders. Het middel dat hiv-infecties tegenhoudt en ook de LGBT LGBTQ community aanspreekt. Kamerleden van Christelijke Partij en Radicaal Rechts laten met hun pijnlijke opmerkingen zien dat ze het onbegrijpelijk vinden dat de medicijn dat HIV-infecties letterlijk voorkomt, wordt vergoed. In de jaren 80 van de vorige eeuw begon de HIV-epidemie of de HIV-pandemie in de Verenigde Staten. Maar president Reagan ondernam geen actie. Het was een ziekte die mannen trof, die seks hadden met andere mannen en het trof ook Haitianen. Beide groepen behoorden niet tot het electoraat van de conservatieve republikeinen. Pas toen de rekenregering zich realiseerde dat ook cisgender-heteroseksuele personen hiv konden oplopen... werden er acties ondernomen. Ja, zo ging het echt. In Nederland verliep de reactie destijds ook traag... omdat men dacht dat de situatie in Nederland niet zo ernstig zou zijn als in San Francisco of Los Angeles. Dat was een grote vergissing. Sindsdien zijn er meer dan 40 miljoen mannen, vrouwen en kinderen gestorven aan dit vreselijke virus. Gelukkig werd in 2012 na jaren van onderzoek en ontwikkeling eindelijk een pil geïntroduceerd die HIV-overdracht kon voorkomen, afgekort PrEP. PrEP is een middel om HIV-infecties te voorkomen. In verschillende landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Canada, Zuid-Afrika en Marokko maakt PrEP al deel uit van de nationale HIV-preventieprogramma's en is bewezen effectief zonder controverse. In Amsterdam zijn er nog maar weinig nieuwe besmettingen en in de prep blijkt kosteneffectief effectief bovendien te zijn. Bepaalde groepen, ook wel sleutelpopulaties genoemd, lopen een verhoogd risico op HIV-besmetting en komen in aanmerking voor PrEP. Het toedienen en gebruiken van PrEP is van cruciaal belang voor deze sleutelpopulaties om besmettingen te beheersen en te voorkomen dat het virus verder verspreidt naar anderen. Daarom heeft demissionair minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers afgelopen 25 september in een brief laten weten dat PREP dus voor een bredere groep beschikbaar komt. Dit alles komt beschikbaar voor meer groepen en dat kost 7 miljoen euro per jaar. Van een begroting van 100 miljard zou je denken dat valt wel mee. Maar deze aankondiging heeft onmiddellijk reacties opgeroepen waaronder veel valse tegenstellingen. Kamerlid van het CDA Joba van den Berg... Uh, liet weten met hun pijnlijke opmerking ook zien dat ze het onbegrijpelijk vinden dat de medicijn dat HIV-infecties letterlijk voorkomt, wordt vergoed en het wordt afgedaan als whataboutism. Ja, maar hoe zit het met de ziekte I of het middel X? Dus ze, ze vroegen zich af waarom andere dingen niet worden vergoed. Een methode om de aandacht af te leiden van het onderwerp en een poging om de discussie te vertroebelen en inderdaad de aandacht af te leiden. En anders hoorde ik discussies over eigen verantwoordelijkheid en een waardeoordeel over de betreffende persoon, seksuele geaardheid en relaties die niet passen in het heteronormatieve beeld. Zoals moet je maar geen seks gaan hebben met je Jan en alle man of condoom dragen en dan loop je ook geen hief op. Het lijkt erop dat deze argumenten eigenlijk homo verhullen en worden verpakt in politieke tegenstellingen en het aanspreken van eigen verantwoordelijkheid. Ook de familiepartij, de ChristenUnie, doet hier volop aan mee. Argumenten doordrenkt van waardeoordelen over seksuele geaardheid en seksuele relaties, vooral die van queer personen. Deze argumenten en tegenstellingen worden omarmd door politici, partijen en anderen met een conservatieve kijk op seksueel gedrag, vergelijkbaar met de visie en acties van voormalig president Reagan. Al zijn er wel politici die ideologieën hanteren die soms botsen met het algemeen welzijn van onze medeburgers, verwelkom ik toch echt het besluit en een echte zet in vooruitgang van onze minister, demissionair dan wel, Ernst Kuipers. En ik vraag bij deze aan de christelijke, maar ook aan de andere conservatieve politici en beleidsmakers... om eens een voorbeeld te nemen, ja echt, aan Marokko. Een islamitisch land dat haar waardeoordelen over seks aan de kant heeft gezet... en kijkt naar wat echt belangrijk is, het beschermen van je eigen volk. In Marokko is PREP al lang uit de pilotfase en zijn er geen was-, wachtlijsten of quota... Wordt het 100% vergoed door de staat, inclusief voorzorg, nazorg, testen, condoomverstrekking en sociaal maatschappelijk werker, voor zowel queer personen, sekswerkers als hun partners? Jelmer's journaal in kleur. The personality, not even gravity, could ever hold him down He's got the sexuality of a man who could take a room and jot it out Yeah, inching closer to star eyes Now we're standing eye to eye, I wanna tell Let's go. Got that hot chemistry, you and me we'll make it out this house. We should experiment even to the detriment of whoever's on the couch. Oh yeah, inching closer to sunrise. Now we're laying side by side. I wanna tell you. Ja. Gray met Cross Culture. Wilde jij afkondigen? Nou, ik hoorde maar. niks. Okay. En daarvoor Troy Stephan met Got Me Started. En daarvoor een mooie column van uh, uh, Jelmer. Uh, waarin we uh, toch maar eventjes zeg maar, mooi een mooi voorbeeld kunnen nemen aan Marokko. Ja, in dit geval is dat uh, ja. wel heel goed. Ja, ja inderdaad. Ja. ja, zeker. Verdergaand met dit programma, gaan we nu naar een interview. En als het goed is, heb ik Diana van der Born aan de telefoon. Dat klopt. Ja, goedemiddag. Hi Diana, <laughs> welkom in het programma. Uh, natuurlijk uh, gaan we met jou praten over uh, Lesbian Day en over het vrouwenfeest. Poes yes. Ja? Nou, dan ga ik eerst vragen, wil jij jezelf voorstellen en hoe ben jij verbonden aan de LHBTI community? Um, ja, nou, uh, je hebt mijn naam net al genoemd, Diana van der Borren. Ik uh, ben een echte Haarlemse mug geboren en getogen in het Haarlemse. En uh, ja, zo ben ik eigenlijk ook een beetje in het Haarlemse LHBTI uh, uh, gebeuren terechtgekomen... toen uh, uh, ja, alweer ruim tien jaar geleden Roze Zaterdag in Haarlem werd georganiseerd. En uh, ja, dat uh, vond ik wel leuk dat dat uh, een keertje in uh, mijn stad uh, was. Uh, ja, in ieder geval in de tijd dat ik uh, uit de kast was... En ja, zo ben ik eigenlijk een beetje er langzaam ingerold en uh, heb me met heel veel dingen van Roze Zaterdag uh, ook bezig gehouden, dingen georganiseerd. En dat ben ik daarna ook uh, gaan doen voor het uh, COC Kennemerland. En uh, ja, daarvanuit ben ik eigenlijk wat meer het, het landelijk en internationale ook uh, ingegaan. Onder andere bij COC Nederland in het bestuur gezeten, bij de European Gay and Lesbian Sport Federation, die... Uh, we zijn onder andere verantwoordelijk voor de dat we ons eigenlijk toezicht houden van de Eurogames, een groot Europees sportevenement uh -huh. voor LBTI's. En uh, ja, uh, op een gegeven moment uh, ja, merkte ik wel dat uh, er wat weinig aandacht was voor uh, de letter L binnen de uh, LHBTI. Uh, nou ja, eigenlijk het, uh, het, het hele rijtje, want we zijn met natuurlijk mm. al wat uitgebreid. En uh, ja, vandaar dat ik toen uh, ja eigenlijk met mijn partner samen een nieuwe stichting uh, ben gestart. En uh, ja, dat is uh, Stichting de L World. Ja, de L-World, ja. net als de serie die... Uh, nou, welke jaren was het dat die serie uh, op tv was? Uh, nou ja, het is de L-World, dus als in de wereld. Oké, ja. een kleine knipoog inderdaad uh, naar de serie die heel bekend was, uh, de L-World. Yeah. Uh, maar uh, ja, de, de L-World, uh, uh, wat ik zeg, een knipoog naar, met de naam naar die uh, serie toe. Maar uh, ja, vooral gericht om... Uh, ja, eigenlijk wat meer uh, verbondenheid uh, tussen alle verschillende initiatieven die er uh, zijn uh, voor de L-community uh, nou, in Nederland of maar misschien ook wel daarbuiten uiteindelijk. Ja. En uh, ja dat we er toch wel zien dat er uh, best veel uh, kleine organisaties uh, in uh, Nederland actief zijn of, of werkgroepen of wat dan ook... Maar de verbondenheid die, die zagen wij nog niet zo. Dus ja, dat hopen wij elk een beetje met de stichting voor elkaar te krijgen... elkaar te ondersteunen... maar ook zelf uh, leuke dingen te organiseren... en uh, ja, ook de, de zichtbaarheid van de L-community uh, weer wat groter te krijgen... door onder andere op uh, uh, ja, Lesbian Visibility Day uh, op 26 april... en nu op 8 oktober International Lesbian Day... Uh, ja, daaromheen uh, ook wat dingetjes te organiseren zelf... Ja, nou en, en inderdaad, dan 8 oktober is er Internationaal Lesbian Day. Wat, wat betekent dat precies? Want nou ja, je zei van uh, inderdaad, uh, er was te weinig aandacht voor de L in, in, in de letter uh, soep, noemen wij het ja. maar. Um, <laughs> wat, wat, wat, waar is, waarom is Internationaal Lesbian Day uh, specifiek uh, bedacht, zeg maar? Ja, dat is toch echt wel om het uh, bewustzijn uh, te creëren van uh, nou ja, alles wat er uh, uh, in heel de lesbische geschiedenis uh, gebeurd is. Uh, dat dat zeker uh, niet vergeten mag worden, maar ook wat er nog steeds gebeurt. En uh, ja, of dat nou in positieve of negatieve zin is. Uh, want ja, ook uh, het bewustzijn voor de negativiteit waar uh, lesbische vrouwen uh, toch nog steeds wel mee te maken hebben. Dat is iets wat continu aandacht uh, blijft vragen... Maar ook uh, ja, om de hele mooie dingen samen uh, met elkaar te vieren. En, uh, ja, het uh, zou wel wat meer aandacht mogen krijgen. Het is in Nederland ook eigenlijk uh, nog helemaal niet bekend. Mm. Um, het, het is bijvoorbeeld 11 oktober coming out dag. Daar hebben heel veel steden in Nederland een heel mooi uh, programma omheen uh, gemaakt... Uh, alles wat het coming out te maken heeft. Maar ik heb nog uh, niet in één uh, programma van een uh, gemeente. Uh, 8 oktober International Lesbian Day teruggezien. Ja. En dat hoop ik wel uh, dat we daar een beetje naartoe kunnen gaan werken. Ja, nou, dat is een uh, fantastisch initiatief. En uh, nou, de L-World uh, organiseert op uh, 7 oktober vrouwfeest om deze dag te vieren. Uh, waar is het feest en hoe laat begint dat? Um, ja, dat feest dat is in uh, het uh, patronaat. En uh, ja, het uh, begint om acht uur. De deuren zijn al vanaf half acht uh, open. En uh, ja, iedereen uh, die uh, voor half negen binnen is, uh, daarvoor staat ook nog een lekker welkomstdrankje klaar. En uh, ja, dan gaan we uh, Lesbian, uh, International Lesbian Day inluiden. Want het is natuurlijk de dag ervoor. Maar ja, uh, ja om twaalf uur uh, hopen we dus inderdaad. Uh, ja, echt de dag in te luiden en nog even verder met elkaar te feesten. Leuk, ja. Dus het is tot, tot in de kleine uurtjes. Nou, niet in de hele kleine uurtjes. Het is in, het, uh, in de kleine zaal, dus het is, uh, ja, daar uh, mogen we niet tot uh, heel laat doorgaan, uh, uh, helaas. Maar het is ook wel bekend dat uh, bij de vrouwenfeesten uh, de vrouwen het uh, uh, erg fijn vinden dat ze de feestjes vroeg uh, beginnen en niet zo heel laat klaar zijn. Dus, uh, maar in ieder geval gaan we om twaalf uur uh, wel uh, uiteraard eventjes een uh, momentje nemen om uh, de dag in te luiden. Heel mooi. En zijn er nog kaarten? Ja, er zijn nog kaarten. Volgens mij niet meer zo heel veel. Uh, dus uh, ja, als je nog, uh, nog twijfelt, dan uh, zou ik het uh, zeker uh, uh, nu gaan bestellen. Dat uh, kan uh, via onze website uh, www.l-world.nl of anders ook via uh, patronaat.nl. Uh -huh. En uh, ja, het wordt ontzettend leuk. We hebben we hebben leuke DJs. En we hebben een ontzettend leuke gastoptreden van Astrid Axen die uh, ja met de DJs echt uh, er samen ook een feestje van gaat maken. Dus uh, ja, het, uh, het wordt gewoon ontzettend gezellig. En we hebben er heel veel zin in. Nou, geweldig. Ja, Jammer genoeg kan ik er niet bij zijn. want Anders had ik het wel gedaan. Maar, uh... Ja, dat, dat ah. is jammer. Dat, uh, ja, wat, uh, nou ja, ook, uh, wij waarderen het ook als stichting... Uh, dat jij zelf ook uh, uh, één, twee keer per jaar... altijd uh, in Zandvoort uh, een, een leuk vrouwenfeest uh, organiseert. Ik ben, ik ben er zelf ook bij geweest de laatste keer. Ja, en, uh, ja dat uh, nou, was zeer geslaagd. En uh, ja, ik hoop natuurlijk ook... Uh, uh, ja, dat we ook daar de dames uh, die daar waren, ook in Haarlem weer terug gaan zien. Vast wel, we kwamen er aardig wat uit Haarlem. Dus uh, ja, ja, leuk. ja, super. <laughs> nou, heb jij nog iets toe te voegen aan dit interview? Uh, nee, ik uh, zou zeggen uh, 4-8 uh, oktober International Lesbian Day uh, met elkaar. En uh, ja, kom vooral naar ons feest toe. Gaan we zeker doen. Oké, okay. okay. dankjewel hè. Dankjewel. Ja, ja, Heel veel plezier. was het verzoek van Diana van der Born, uh, Kate Perry met I Kissed a Girl? Ja, nou toepasselijke kan natuurlijk niet. Nee, nee, precies, nee, ja. nee, nee, nee. Ik ben eigenlijk wel een beetje verwonderd dat er dus 8 oktober zeg maar International Lesbian Day is. Want ja, ja. we hadden het er net over dat zeg maar er is ook de, de Lesbian Visibility Day. In, ja, 26 april. 26 april ja, is dat. Ja, ja, ja, precies. Ja, het is. Uh, ik zou je vertellen dat. Nou ja, ik wist dan wel van 8 oktober. Ik uh -huh. weet dat 8 maart ook Women, International Women's Day is. Ah, ja, ja. Maar uh, nou, ik, ik sta er eigenlijk nooit zo bij stil. Inderdaad, dat 8 oktober International Les Lesbian Day is. Dat is... Uh, want er wordt inderdaad zo weinig aandacht aan besteed. Ja, dat ja. Dat, uh, gewoon, uh... ja we hebben net even snel gegoogeld. We zien oh, ja. ook dat het... Uh, hey, uit, uit, uit, vooral uit Nieuw-Zeeland. Nieuw-Zeeland en Australië. Ja, en, uh, ja. en daar is het al heel, de... heel lang uh, dat ze daar uh, echt mee bezig ja, zijn. In de vorige eeuw. Maar, uh, ja, in de ja. vorige eeuw al. <laughs> Ja, ja, precies. Ja. Uh, nou, we zijn er bijna doorheen met dit, ja. uh, dit tweede uur. En uh, dat betekent dat we even kort naar de agenda gaan. En uh, nou, natuurlijk als eerste 8 oktober International Lesbian Day met de volgende dag. Uh, nee, andersom. De, de dag daarvoor oh, is ja. dan het feest. Precies. En dat feest heet Poeslief. Precies. dus In Haarlem, uh, in, Haarlem uh, in het patronaat. Een kleine precies. zaal. Ja. Dus, en er zijn nog maar weinig kaart. Dus uh, ja. uh, snel kopen. Want, precies, uh, direct na de uitzending. Zo uh, uh, so is dat. En dan is het www.l. Verwinningsteekje world.nl. Ja, precies. Dat en je kaart is, world. Is ja, het, world. Ja, precies. ja, niet world. Met een in ja, inderdaad. naar de serie. die serie. Ja. Ja. Dan hebben dus. we natuurlijk 11 oktober coming out day. Ja, met een ontbijt. Met een ontbijt en uh, nou, diverse andere kleine activiteiten. En daarvoor kun je naar de agenda van COC Kennerbeland gaan ja. kijken. Dan is er natuurlijk, slapen we wel even een stukje over, maar ja. de laatste donderdag van de maand. Hebben we natuurlijk onze eigen regenboogborrel ja, in Zandvoort. En is al bekend waar die, waar die is? Ik verwacht, ik moet het nog bevestigd krijgen, maar ik verwacht weer in het wapen. Ja, ah, in het ja. wapen van, uh, van, van Zandvoort inderdaad. Ja. Hè? Want we gaan uh, de winterperiode in en dan keren we terug naar het dorp om het zo te ja, zeggen. Ja, precies, hè? want het strand, zomers uh, het strand. Is, uh, zomers is heerlijk op het strand. Maar op een gegeven moment heb je weinig keuzes uh, op het strand uh, qua strandtenten. Dus dan is uh, het dorp wel weer leuk. Precies, dan ja, ja. gaan we daar weer naartoe. nou En precies. dan uh, is uh, 6 november uh, de eerstvolgende uitzending van Rainbow Radio Zandvoort. En daarmee sluiten we hier deze uitzending weer af. Jelmer Koper, dank voor de techniek. En de samenstelling van de muziek. Anja Westerwil, dank voor de presentatie en, uh, en allerlei voorwerk en dergelijke. En, en uh, Ronald Wiskens, ook bedankt voor de presentatie en het voorwerk. Ja, en nog even terugkomend: dit is René Klein met Dance Around the World. Kijk. Night into another day. Nothing can break our stride.